Zandvoortse Radio Zie je hem Zandvoort En we zijn het einde van het eerste uur genaderd En dat betekent weer twee uur live in de mix Je bent hier op de hoogte van de laatste nieuwtjes De partyguide en de grote rits Maar nu tijd om twee uur lang in de stemming te komen Voor vanavond als je uitgaat Of voor het weekend Je weet überhaupt waar je naartoe moet En we gaan kijken of Mr. J.K. Klaar staat om de plaatjes te gaan draaien J.K. jongen, ga er maar voor Ja, en hoor je hem hier in de intro. De komende twee uur lang DJJK hier op je radio. Blijf luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met de Partyguide. De nieuwste nieuwtjes en een aantal lekkere platen. En natuurlijk weer het einde van de maand een nieuwe hotmix. Kijk op mijn wwwten www.tenscheepjehoven.huis.nl En daar kan je ook nog de edities van de vorige maanden downloaden.